1 Uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Goedemiddag. Afghanen nemen voor het eerst veiligheidstaken over van Westerse troepen. VN levert hulpgoederen aan gebied terreurorganisatie Al-Shabaab. En Laurens van Dam, ondanks zware val, toch van start in de tour. Dan het weer: steeds meer buien met hier en daar kans op onweer. Tot 18 graden aan zee, tot 21 graden in het oosten. Er staat een stevige zuidwestenwind.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 De overdracht van de taken gebeurde tijdens een plechtigheid in de hoofdstad van Bamidjan. Er zijn nu nog 150.000 buitenlandse militairen in Afghanistan. Het is de bedoeling dat die eind 2014 allemaal zijn vertrokken. En dan moeten de Afghanen het helemaal zelf doen. Het door ernstige droogte getroffen deel van Somalië... dat in handen is van militante moslims, krijgt weer hulp van de Verenigde Naties. De terreurbeweging Al-Shabaab, die banden heeft met Al-Qaeda... heeft het grootste deel van het land in handen... Twee jaar geleden werden alle buitenlandse hulporganisaties het gebied uitgegooid... maar nu mogen ze van Al-Shabaab weer terugkomen... als ze tenminste geen verborgen agenda hebben. Somalië gaat momenteel gebukt onder de ergste droogte in 60 jaar. Zo'n 10 miljoen mensen zijn getroffen. Het Openbaar Ministerie probeert via een omweg... toch een vervolging te beginnen tegen vereniging Martijn. Eerder zag het OM nog van vervolging af... omdat de vereniging niet aansprakelijk gesteld zou kunnen worden... voor misdrijven van afzonderlijke leden...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 De komende dagen wordt een noodmast geplaatst... op het terrein van de Johan Friesel-kazerne in Assen... om de radio-uitzendingen in het noorden door te geven. Voor radiozender Q-Music is het afwachten, zegt een woordvoerder. Wij hopen zelf dat het uh, uiteraard allemaal zo snel mogelijk is opgelost. Wij zijn afhankelijk van onze zenderexploitant broadcastpartners, die ons goed op de hoogte houden. Daar wordt met mannenmacht gewerkt om uh, uh, de zenders in Lopik weer aan te krijgen. Alleen, ja, dan blijkt het toch het een en ander weer complex te zijn... Dat, uh... Het niet altijd even goed mee zit, Maar mijn hoop is dat het voor zes uur vanavond weer draait. Het zit niet altijd even goed mee. De reparatie in de zendmast in Lopik is vannacht enige tijd stilgelegd, namelijk in verband met het slechte weer. Maar de verwachting is nog steeds dat de zender aan het eind van de dag weer volledig functioneert. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is in Griekenland. Ze is daar om steun te betuigen aan de Griekse herstelplannen. Volgens een woordvoerder zal ze bij het IMF onderstrepen dat de VS de Griekse maatregelen steunt, ook al heeft de regering van president Obama in eigen land vergelijkbare problemen. Minister Clinton is op dag twee van haar wereldrondreis van 12 dagen, waarop ze onder meer India, Indonesië en China zal aandoen. Bij de Venezolaanse president Chavez zijn geen uitzaaiingen van kanker gevonden. Dat zei hij tenminste zelf kort voordat hij op het vliegtuig stapte naar Cuba, waar hij chemotherapie zal ondergaan. Na de bekendmaking dat hij voor een tweede behandeling naar Cuba zou gaan, werd gespeculeerd dat zijn ziekte is verergerd. Maar volgens Chavez zijn er geen kwaadaardige cellen gevonden, sinds vorige maand een tumor werd verwijderd. Hij zei niet hoe lang hij dit keer in Cuba blijft.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 In Nederland ging het slotdeel van de Harry Potter filmreeks al een paar dagen geleden in première. En ook hier werd op de eerste dag een omzetrecord gevestigd. Sport. In de Tour de France zijn de renners onderweg voor de 15e etappe van Limoux naar Montpellier. Een vlakke rit over 192,5 kilometer. Gio Lippens aan de finish in Montpellier. Gio hebben de eerste renners al geprobeerd weg te komen uit het peloton. Zeker, en de eerste renners zijn ook al weg uit het peloton. Het peloton vindt het prima dat er een kopgroepje van vijf man vertrokken is... meteen vanuit de start. Ze hebben inmiddels een voorsprong zelfs van één minuut en vijf seconden op het peloton. En dat geeft maar aan dat het peloton het allemaal wel best vindt. We hebben daar de Laplace bij zitten. Een Fransman, Ignatiev, een echte hardrijder uit Rusland. Dan Dumoulin, Fransman, De Laage, Fransman... En een Nederlander, die hebben we al vaker van voren gezien in deze tour, Nicky Terpstra. Zij zijn dus met z'n vijven weggesprongen, geen gevaar voor het algemeen klassement. Want de best geklasseerde is Michael Delage, de Fransman van FDG. Hij staat 120ste op 1 uur en 48 minuten van de gele trui van Thomas Voeckler. Dus de gele trui vindt het allemaal best. Een behoorlijk grote verrassing trouwens vanochtend. Laurens ten Dam is gewoon gestart na zijn valpartij van gisteren. Hij heeft acht hechtingen in zijn neus. Uh, wat denk jij, Gio, kan hij daarmee de finish wel halen? Ik hoop het voor hem. Uh, hij zelf uh, had uh, getwitterd dat uh, toch een dikke lip uh, geen aanleiding zou zijn... om uit de Tour te starten. Nou, het is maar net hoe je het bekijkt. Want uh, de verwondingen waren toch echt wel uh, erger dan een uh, dikke lip. Maar goed, hij doet er zelf een beetje bagatelliserend over. Een aantal jaren geleden, toen hij al een keer ten val kwam... in de afdaling van de Col do Bisc in de Tour... Toen, uh, toen deed hij ook al zo gemakkelijk erover. Toen reed hij met een uh, opengevallen rug reed hij gewoon weer terug naar de kopgroep waarin hij zat. En uh, uiteindelijk uh, finishte hij die, die tour ook. Uh, maar het is, het is een harde, het is een taaie, Laurens ten Dam. En hij uh, heeft in ieder geval heeft hij zichzelf voorgenomen dat hij het einde wil halen van deze tour. En wordt deze vijfde etappe weer een etappe voor Cavendish? Kevindish, Farah, Petaki, noem ze allemaal maar op. Uh, we moeten het straks gaan zien of ze hier straks inderdaad tot een mooie sprint kunnen komen. Het uh, gevaar is wel van deze etappe. Het zit hem vooral in de weersomstandigheden. Want normaal gesproken zou je zeggen rustige overgangsetappen in de richting van de rustdag. En daarna gaan we de Alpen in. Maar het waait verschrikkelijk hard. In Carcassonne daar stormde het echt, hebben we gehoord. In Toulouse, daar komen ze niet langs, maar het is niet ver uit de buurt. Daar stortte regende het bij het, de bevoorradingszone. Daar spetterde het op dit moment. Een dus de weersomstandigheden gaan zeker een rol spelen in deze etappe. Gio Lippens. Bij het Gio in Aken, dat wordt ook wel het Wimbledon van het, uh, van het paardenwereld genoemd... zijn zojuist de dressuurruiters geëindigd met de kuur op muziek. Ed van der Bent, hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Ja, het is mooi bekijkt. Het is uh, gezien het deelnemersveld eigenlijk een officieus wereldkampioenschap. En dat is maar goed misschien ook dat uh, over een paar weken in Rotterdam bij het Europees Kampioenschap de Amerikaan Stefan Peters er niet is. Want die is nu tweede geworden met zijn Nederlands gefokte paard met een percentage van 82%. Hij was eigenlijk de enige van de op uh, ruiters in die kuur die geen fouten maakten. Want uh, Jerich valt het paard van Adelinde Cornelissen... nog goed een paar weken terug in Leipzig... voor een uh, hele goede overwinning in de wereldbeker. En uh, die haalde 81,775, wat onder haar niveau... maar dat is eigenlijk de hele week al sprake van. Ze had bijvoorbeeld in de zijgangen in Draf... sprong het paard in galop aan. En ook nog tijdens die zijgangen gebeurde dat nog een keer. En dan gaat de jury drieën en vieren geven. Maar ze herstelde dat bijvoorbeeld in de pirouettes... met, uh, met negens van de juryleden. Maar goed, wie moet zij voor laten gaan? Dus niet alleen Rafael, want zij eindigt uiteindelijk als derde. Maar winnaar is opnieuw Totilas. Het paard dat eerder gereden werd door Edward Gal. Waar die meervoudig wereldkampioen vorig jaar mee werd. En Mathias Alexander Raad is nu de ongenaakbare nieuwe ruiter. En hij laat de hele week al zien dat hij toch de gedoodverfde aanstaande Europees... en volgend jaar misschien Olympisch kampioen is... Weliswaar toch foutjes gemaakt, 82.825, want hij maakte in de gelopschancementen op de pas. Maakte die onregelmatigheden. En uh, kijken we dan verder naar de Nederlanders. Dan zien we nog uh, op de negende plaats Edward Gal en de elfde Edward Minderhout. En wel een eerste plaats te melden vanuit Aachen voor de vierspanrijders, Want uh, na de tweede plaats individueel voor IJsland-Chardon reden ze een uurtje geleden als team. Uh, dankzij een foutloze rit van Chardon in het afsluitende kegeltjes rijden naar de eerste plaats voor Duitsland en Zwitserland. Dat is wel goed nieuws. Ed van der Bent vanuit Aken. de motor Grand Prix op de Sachsenring. Daar won de Spanjaard Fabel vanochtend de 125 cc. Inmiddels is ook de Moto 2-klasse klaar. Uh, Hans van Lozenoort, uh, hoe is die race verlopen? Ja, dat was een hele spannende wedstrijd met eh, niet exact het resultaat... dat die 100.000 Duitse toeschouwers eh, hadden gewenst. Want eh, de koploper in het wereldkampioenschap, de Duitse Stefan Bradel... is er net niet geslaagd om deze wedstrijd voor eigen publiek te winnen. Hij werd verslagen door de Spanjaard Marc Marques. de 18-jarige Spanjaard... die vorig jaar wereldkampioen werd in de 125cc-categorie. Hij was sneller dan Bradel en Marquez die won daarmee de derde wedstrijd op rij. En blijft daarmee wel overigens wel tweede in de tussenstand... voor het wereldkampioenschap, 120. Punten. Stefan Bradel 167 en hij blijft de grote favoriet voor de Moto2-titel. Vanmiddag om twee uur de start van de MotoGP met Casey Stoner op pole position. Dankjewel, Hans van Loosenooy. Er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Helene de Geest. Er staat één file veroorzaakt door wegwerkzaamheden. En dat is op de A2 van Limbos naar Utrecht. Tussen de Afrit Everdingen en Vianen, 4 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via houten of de A27 en de A12. En dan het nieuws op dit moment. De Afghanen nemen voor het eerst veiligheidstaken over van westerse troepen. Dat gebeurt in de provincie Bamidjan. de eerste van zeven gebieden waar de Afghanen zelf gaan zorgen voor de veiligheid van de bevolking. En de VN levert hulpgoederen aan gebied terreurorganisatie Al-Shabab. En Dam gaat ondanks een zware val... toch van start in de 15e toeretappe. Hij is met het peloton onderweg naar Montpellier. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze testconferentie. De high-end spot hier over de sterren. De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de Perstribune. Bij mij aan tafel. Dit uur de algemeen directeur van Feyenoord, Erik Gudde. Verder de vraag van een luisteraar op ons antwoordapparaat. Die gaat over de vraag waarom presentatoren hun gasten zo vaak onderbreken. Onze vliegende kip, Jules van der Wart is bij Houd Wielga naar Peter Winnen. En u kunt reageren op een nieuwe stelling. Dit uur gaat hij natuurlijk over sport. En de stelling luidt, Feyenoord moet, net als Ajax, oudspelers in de directie opnemen. Als u wilt reageren, www.deperstribune.nl. Daar uh, kunt u een reactie achterlaten in ons gastenboek Aldaar. Tot twee uur, de perstribune dus, van Max. Erik Gudde, algemeen directeur van Feyenoord. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u hebt nog geen wallen onder de ogen, zie ik. Nee, maar misschien is dat het geluk dat ik de eerste 15 dagen van juni nog met vakantie kon naar Canada. En nog enigszins fris oh. terugkeerde. Maar zo'n zo week hakt er wel in, ja. Ja, heb je nog wel een beetje geslapen de afgelopen dagen? Nee, de nacht van dinsdag of woensdag. Ik, ik, ik was gewoon in Rotterdam. En Martin van Geel zegt, ja, dit gaat escaleren. Ik kom alsjeblieft naar Ermelo toe. Het was dramatisch weer. Ook half Nederland was in het midden afgesloten. Dus ja. was ook nog een keer een verschrikkelijke tocht. Uren gezeten met, met de staf en dergelijke. Ja, dan ga je half drie in bed, maar je slaapt niet. En hm. de volgende ochtend vroeg uit. En zo is het een paar dagen achter elkaar gegaan. Ja. Uh, Martin van Geel, dat is de uh, technisch directeur van Feyenoord. En daar was een hoop uh, te doen in de ermelopen trainingskamp. Want uh, trainer Mario Been werd weggestemd door, uh, door de selectie. Althans door het merendeel van de selectie. Laten we even teruggaan naar de uh, uh, avond. Die, woensdag, uh, nee, die woensdagochtend was het. Uh, naar uh, de gebeurtenissen bij Feyenoord. Naar de aanvoerder uh, van het team, Ron Vlaar. Voor mij was het signaal vanuit de groep zo groot... Ja, dat ik heel duidelijk op dat moment heb gevraagd van wie voor is en wie tegen is. Nou goed, uh, zoals verteld uh, waren er van de 18 spelers uh, 13 spelers uh, die er geen vertrouwen meer in hadden. Ja, wij, wij weten wat de gevolgen zijn. Ik heb, ik heb ook echt ook heel duidelijk gemaakt dat, uh, ja, dat, uh, dat we nu heel veel verantwoordelijkheid krijgen. Ook uh, voor de komende maanden, voor dit seizoen. Omdat we ja, een dermate stap uh, hebben genomen. En wa, wa, wat dermate gevolgen heeft gehad. Ja, dat, uh, dat natuurlijk uh, ingrijpend is. Ron Vlaar, um, die het overtuigendste verhaal doet, uh, op zich. Dus op zich een moedige actie die hij naar buiten toe uh, uh, toont nu. Ja, dit fragment is, uh, is ook de crux geweest. Uh, voordat het tot een stemming kwam, was Ron Vlaar al bij Martin van Geel geweest. En had aangegeven: van. Uh, Martin, we hebben een probleem. Uh, we hebben een, een teammeeting gehad. waarin uh, we zelf over een aantal zaken wilden praten. Dat we uh, niet meer door een ondergrens moeten zakken. net als voor doen. Dat we sterker moeten doen. Maar dat, dat escaleerde een klein beetje. In, van uh, ja, maar dit en ja, maar dat. en vertrouwen. Toen heeft Martin ongelooflijke hoge barrière opgeworpen. te zeggen: van, Doe dit nu niet. Dit is niet het moment. De punten die er zijn, daar kunnen we ook op een andere manier uh, aan werken. Uh, weet wat er gebeurt als je dit toch uh, doortrekt. Uh, nou, ik denk ja. dat hij uh, absoluut de hoop had en het vertrouwen dat dat voldoende ja. barrière was uh, voor Ron Vlaar... om uh, inderdaad met de spelersgroep te denken van... oké, okay, dan doen we het op een andere manier. Maar een paar uur daarna uh, zijn ze toch uh, bij Martin gekomen... en ja, met het meest cruciale, uh, met een stemverhouding. Nou, ik hoef niet uit te leggen wanneer er helemaal een stemverhouding is... Ja. Uh, waar niemand opgegeven dat... ja, dan, dan kun je als technisch directeur ook geen andere kant meer heen. En uh, ja, toen is hij uiteraard het gesprek met de trainer aangegaan. Ja, maar wat gekund had, uh, Erik, ik mag Erik zeggen, bij ja, het van hier? Dat Martin van Geel had gezegd in die paar uur... Heren, ik heb u gehoord en ik accepteer het niet. U gaat gewoon aan het werk. Ja, uiteraard is dat een, een optie. Laat ik, zeggen, ik denk dat hij in andere termen hetzelfde heeft gezegd. Uh, maar hoe je het ook bent of keert, of die avond of de dagen daarna... zul je toch uh, met elkaar in gesprek gaan. Uh, want uh, je kan niet zeggen van ga aan het werk en uh, denken... en hopen dat dit uh, buiten beeld gaat blijven. Want in de voetbalwereld blijft niks buiten beeld. Uh, er had of dinsdag of woensdag of donderdag of voor mij de volgende week dat gesprek gekomen tussen de spelers, ja. uh, ons als directie en Mario Been. Ja. En op het moment dat een trainer hoort uh, dat dit de stemming is, en je kent de mens Mario Been, En dan weet je ook dat het over is. Ik ben toen in de auto gestapt, heb gelijk tegen Mario gezegd van wat is hier allemaal aan de hand, want die was op de terugweg en ik op de heenweg. <laughs> Ik zeg maar, ik ben verpland dit allemaal terug te gaan draaien. Want dit kan natuurlijk niet op deze manier. Hij zegt, Erik, het is kansloos. Uh, als dertien mensen, waarvan je je hele ziel en zaligheid hebt gestopt, uh, Ja, je op die manier eigenlijk een mes in je rug uh, stoppen. Want dat voelt hij zo op dat moment. En dan is het klaar, dan is er geen basis. En vond je het zelf ook een mes? Ja, nou, ik heb de volgende ochtend, uh, dat is woensdagochtend... heb ik de spelersgroep toegesproken dat ik uh, de actie... Uh, en de, de hele proces daarin en de, de gevolgen aan de werken, dat ik er verre van blij mee ben uh, ook de verkeerde route ik heb gezegd dat het buitengewoon betreur dat ze de, de, de wijze adviezen van Martin van Geel daar niet in hebben gevolgd en ik heb vervolgens afgestoten en daar gaat het natuurlijk om met de crux jullie uh, mogen uiteraard een mening hebben en een visie over zaak hebben maar er is maar één route die je loopt en dat is de directe lijn naar de trainer en dat hadden ze moeten doen ja en uh, wat zei Mario nog meer tegen je? Behalve dat het kansloos was. Nou, dat was... Uh, eigenlijk op mijn tweede vraag. Uh, die ging ook van, nou, zullen we dan toch niet? Maar daar kwam dezelfde lied er niet over in ik, ik had iemand uh, aan de lijn die volkomen onthutst was. En well. volkomen gekraakt was. Uh, en uh, dan weet je dat het over is. Dan kom ik in... Is dat zo? Want je bent wel de werkgever van hem. En je kunt ook zeggen, ga nou rustig naar huis. Ja. Kom tot jezelf. En dan praten ja. we op, op een minder ja. emotioneel moment voor jou. Klopt. Hebben we het... Uh, toen ik in Ermelo aankwam, uh, heb ik dat uiteraard met Martin Vergeel... met de rest van de staf ook nog besproken. Van... Uh, maar die hadden hem live zien vertrekken uit zijn kamer. Nou, en die zeiden allemaal tegen mij van... Erik, het is volkomen kansloos. Toen heb ik toch Rob Jansen uh, nog een keer aan de lijn gehad... de zaak waarnemer van, uh, van, uh, van Mario. Maar ook daar kwam dezelfde conclusie uit. En, uh, dus al die terechte vragen die nu opkomen... Uh, hebben we doorgelopen, uh, uh, hebben we na zitten denken... Maar in het voetbal is zo'n stemmenverhouding, uh, is, gewoon, is gewoon ja dat breekt. Zeg maar, in een normaal bedrijf heb je uh, werkgever, werknemer. Je hebt een uh, contractuele arbeidsverhouding. Uh, dus je kunt ook tegen een werknemer die, uh, in dit geval Mario Been, uh, de kont tegen de krip gooit, zeggen. Mario, maar zo gaat dat niet. Je, had, je, had, je kan twee dingen doen. Je, wat, in een normaal bedrijf denk ik ook van, uh, dan roep je de mannen bij elkaar in een keet. En dan zeg je tegen de spelers van, uh, ik ga nog even uitleggen hoe je de spelregels zijn. Ja. En dan gaan we gewoon over tot orde van de dag. En dan staat het niet in de media. Dan staan er niet 40 camera's, 80 journalisten en 100 fotografen ja. daarin klaar. En dat kan je ook met een voorman doen. Of met een. Uh, wat, ja. wat je dat doet. En, uh, maar in, in de voetbalwereld, helaas. is de impact van zijn stemming. die nogmaals nooit van zijn levensdagen uh, buitenskamers kamers blijft. Ja, is, is schoonbrekend. Dus als, als directie heb je daarbij neer te leggen? Nou, ik moet zeggen dat me dat. Daar heb ik echt ongelooflijk de pest over in, uh, gehad. En nog, dat, dat is gewoon geen prettig gevoel. Want uh, ik denk dat we een directie hebben die probeert uh, op basis van een meerjarenplan normaal beleid te voeren. Dan wil je regie over je zaak hebben. En op, in, door zo'n actie raak je de regie uh, bij de regie op dat ja. moment kwijt. Ja, dat voelt buitengewoon veel aan. Heb je nog contact daarna met Mario gehad, in de dagen daarna? Ik heb hem uh, de woensdagmorgen aan de lijn gehad. Want hij zit in Spanje, nu. Ja, nou, toen was hij nog in Nederland, woensdagmorgen aan de lijn gehad. Uh, en ook Rob Jansen, toen ging het over, A, ja, hoe is het nou? En, en B, er was ook aan die kant behoefte om uh, snel tot overeenstemming te komen... om uh, de contractuele zaken af te handelen. Nogmaals, daar, heeft Mario ook een, uh, daar zijn we ook fatsoenlijk uitgekomen... dat daar heeft Mario ook een financieel gebaar gemaakt. En uh, na de persconferentie heb ik hem nog een keer gebeld. Toen was hij... Op Schiphol, op weg naar Malaca. Ja, nog even zitten praten over wat een waardeloze 24 uur wachter terug hadden. En afgesproken, als je terugkomt uit Spanje... dan hoop ik dat we in ieder geval nog wel een normaal kop koffie met elkaar kunnen drinken. Want ja, het blijft een heel vervelend gevoel. Ja, en zou dat kunnen, denk je? Nou, dat hebben we in ieder geval afgesproken. Ik bedoel, we hebben het gesprek ook weer alle rust afgesloten. En de emoties die vieren natuurlijk in dat ze dagen hoog zijn. Maar ik denk dat er absoluut van gaat komen. Ik heb twee jaar heel fijn met hem kunnen werken. Dus dat, uh, ik hoop ook dat het moet kunnen. Ja, er zijn mensen die zeggen... na nou die 10-0 vorig seizoen tegen PSV... was het eigenlijk afgelopen. En uh, het is dat hij gebleven is. Maar het was uh, informeel wel einde Mario Been. Nou, kijk... Maar heeft toen in de emoties, het is ja. een fijne puur zang... heeft hij toen gezegd: van uh, heeft hij zijn positie ter discussie gesteld? Daar heb, uh, heb ik s'avonds direct afstand van genomen in het programma van Jack Vergelder. Hebben gezegd: van er dus is geen discussie over mogelijk. We gaan morgen om acht uur een kop koffie drinken. Doen we elke maal aan morgen. Maar blijft gewoon onze trainer. Dat had je nog een keer kunnen zeggen? Dat. Nu? He, dat had ik, week. Uh, ja, maar dan had, dat had met die stemmenverhouding... het over vier dagen denk ik, fout gelopen. Ah. hoor We hebben toen die dag naar PSV... Uh, met, zijn, uh, met elkaar zitten, Leo Beenhakker... onder Jacobs, Mario en ik. Toen hebben we ook gezegd... Mario, dit zoiets moet je nooit doen. Nee. Je moet als trainer uh, niet bij een hele jonge groep... Uh, je eigen positie dat de discussie stellen. Dat is helemaal niet nodig. Maar ik vind dat Leo Beenhakker, dat, dat die dag verder ook goed opgelost heeft. En er is daarna echt wel behoorlijk gewerkt. Erik Gerust, straks praten we verder... over de gevolgen van het vertrek van Mario Been bij Feyenoord. Ondertussen kunt u tot twee uur reageren op onze stelling. Deperstribune.nl. Feyenoord, we leggen het maar even op tafel... moet net als Ajax oudspelers in de directie opnemen. Ons antwoordapparaat dat staat er hele week klaar om door u ingesproken te worden met wat u maar wilt als het gaat over media, over dit programma. Andere programma's maakt niet uit. Radio televisie. Dit troffen we aan de afgelopen zeven dagen. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden? Neem dan contact op met Pax via perstribune@omroepax.nl. ...of spreek in op ons antwoordapparaat 035-677-6001. Ik lig vaak op bed en dan heb ik altijd radio aan... ...en dan om kwart voor één in de nacht. Ja, dan is het weer zover. Dan komt de VPRO met zijn berg eik ...waarin de meest vervelende en klaarenswaardige zenders voorkomen. Dat noemt men dan kunst. Wat dat betreft, die mag de eter uit. Ik ben al jarenlang lid van de microgrids vind ik dus echt een uh, leuk, informatief... Uh Blad. En, uh, maar nu heb ik dus horen noemen uh, dat, je, dat binnenkort uh, ja, een abonnement moet uh, gaan betaald worden. Hè? Of, uh, of een lid moet betaald worden. 15 euro heb ik horen noemen. En, uh, en geldt dat dan ook als je die, die microgids, of zit dat daarin, in die prijs inbegrepen. Alhoewel ik de laatste tijd zie dat als je nu uh, lid wordt van een microgids, dan krijg je hem al heel erg goedkopen. En dan denk ik, ja, en de mensen die al jarenlang lid zijn, die moeten nog steeds het volle pond betalen dus ergens vind ik dat ook een beetje scheef. En ik heb dus alleen maar een, een AOW en een klein pensioentje. Ik moet ook op alles bezuinigen. Dus ik zou wel graag willen dat daar ook eens aandacht aan besteed werd. Ik heb een groot bezwaar tegen de slechte manier... waarop interviewers hun klanten, om het zo maar te zeggen, behandelen. Zij Ze geven de mensen geen gelegenheid om behoorlijk uit te spreken vallen ze veelvuldig in de reden. Dat is zeer onaangenaam voor de luisteraars die meer geïnteresseerd zijn in de geïnterviewde dan in een, een of andere mening van een interviewer. Dus graag daar verbeteringen aan te brengen. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. Alles kan uh, om in contact te komen. Ik zag je even lachen, Erik Gudde. Uh, Algemeen directeur van Feyenoord. Uh, ja, dat wordt altijd onderbroken natuurlijk. Hè? Uh, dan denk je, dat antwoord is veel te lang. Kom op, come to the point. Ja, maar goed, ik, uh, en soms laat ik het maar wel gebeuren. Maar soms uh, corrigeer ik dan ook de interview en zeg ik van... Ja, misschien mag ik mijn verhaal even afmaken. Uh, ja. Ik heb ook je vraag helemaal af laten maken. En uh, ik moet zeggen, de een uh, doet dat wat prettiger dan de ander. Ik vind het niet ja. een probleem als je soms onderbroken. Want als het elke keer is, dan ga ik echt een keer ook uh, zelf interruperen. Ja, nou ja, je, je doet het vaak omdat je denkt... Uh, je, kom op, kom op, kom op. Uh, de zendtijd ja, is kostbaar. natuurlijk, uh, het is ook een spel. Ik <laughs> bedoel, wij hebben, jullie hebben een regie, maar wij ja. hebben ook een regie... van wat je kwijt, dan, dat is moeilijk. Nou ja, je gaat altijd over je eigen antwoord. Dus ja. uh, ik bedoel, neem, neem, neem die vrijheid. Ja. Ik ga nog even over de, de vraag van de luisteraar doorplaten met uh, Guilherme Plag. Uh, Guilherme, goedemiddag. Goedemiddag Robert. Van het Radio 1-NCV-programma's kent u haar natuurlijk. Stand.nl, Lunch, Casa Luna, maar ook van uh, televisie. Rondom 10. Uh, Guilherme, hoor jij de klachten ook vaker? Oh, ja, onderbreek ja, maar. ja, zeker. Nou ja, het ligt wel aan welk programma Je, je bent, oh. ik zelf aan het presenteren ben, zeg maar, waarin je mensen natuurlijk langer laat uitspreken of niet. Maar voor mijn gevoel is het, ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, een, een, een soort spanningsveld tussen wat journalisten vinden en wat luisteraars en kijkers vinden. Ja. Want we hebben vaak genoeg bij evaluaties dat je dan van collega's door krijgt, ja je zat er niet genoeg bovenop en je had ze veel meer moeten laten, hè, veel meer moeten onderbreken. Terwijl je dan over diezelfde uitzending terugkijkt van... hè, het was zo lekker dat je nou eens mensen uit liet spreken. Dat is dan weer van de luisteraarskant, van de kijkerskant. Ja. Nou ja, ik denk altijd, we doen het voor de luisteraars... en die moeten ja. wel het tevreden gevoel hebben... Ja. Uh, dat ook de gast tot zijn recht is gekomen. Ja, ja dat vind ik ook. Ik vind wel dat, nou ja, waar je het net ook met Erik Gud over had... die ook zei van, ja, ik wil ook mijn boodschap kwijt. Dat zorgt natuurlijk wel voor wat, wat uh, ja, wrijving... <laughs> Weet je, ik heb het idee dat, dat tegenwoordig alle directeuren, alle politici, alle woordvoerders... die zijn prachtig in media getraind en ook in vaak van wat wil jij kwijt. En als er een vraag komt waar je liever niet antwoord op geeft, maak er een mooi verhaal van. En geef niet direct antwoord op de vraag. Ja. Nee. En dan moet je soms... Als journalist of als presentator moet je daar wel, het liefst op een subtiele manier, maar wel onderbreken. En zegt, nee, ik krijg een antwoord op een vraag. Dit is mijn vraag. Nou ja, ik weten. Niks, niks voor, laten we zeggen, Guilherme, voor jou en mij is het vervelender dan dat je een vraag stelt. En je krijgt niet een antwoord op ja. de vraag, maar je ja. krijgt een eigen verhaal. Ja. Ja, dat is lastig. Uh, onderbreek jij vaak? Heb je het gevoel van, ik moet er bovenop zitten? Um... Ik heb het idee dat ik het minder, dat ik het niet heel, ik, nou, laat ik het zo zeggen, ik probeer het niet te doen, maar wel een onderscheid te maken tussen mensen die media getraind zijn of mensen die niet media getraind en dat zijn. Dat hoor je gauw, hè? Dat hoor je inderdaad ja. heel gauw. Ja, dus als je iemand hebt die precies weet wat hij uh, wil zeggen... en die helemaal door de wol geverfd is in media... vind ik dat je die ook wat harder mag aanpakken... als je het zo mag zeggen dan bijvoorbeeld iemand die vrijwilligerswerk doet... en die met heel zijn hart en ziel over iets aan het vertellen is. Ja. Ik, ja, die moet je alle ruimte geven. Ja, nou, inderdaad. Mensen die verantwoordelijkheid uh, dragen... maakt niet uit waar. Die, die mag je inderdaad uh, op hun vakgebied uh, kritisch aanspreken. Ja. Merk jij dat er verschil is uh, in, in het onderbreken van onze kant... Uh, noem ik het maar gemakshalve, op radio of televisie? Um... Zit je meer in een is... tijdsklem op tv bij Rondom 10 of met te veel gasten voor één? Ja, in, maar dat we? is volgens mij meer precies het, het soort programma. Bij Rondom 10 heb je natuurlijk heb je vaak tien gasten die mee willen praten. Ja, als je iedereen uit laat praten, komen er vijf waarschijnlijk niet aan het woord. Nee. <laughs> en dat wil je natuurlijk ook weer niet. kan je zeggen, moet je minder gasten uitlaten?" Ja, nou zeker. Want tien mensen, ja, je kunt ook denken, terwille van het verhaal, terwille van ja. de inhoud, van de diepte van de inhoud, ja. hou ik het er bij vijf in plaats van oppervlakkig tien. Maar dat doen we ook wel eens hoor. Als we denken mensen, er zitten zoveel mooie persoonlijke verhalen... dan nemen we minder gasten, nodigen we uit. Als het meer is van je wil alle kanten vertegenwoordigd hebben... ja, dan zit je dus met meer gasten. Ja. En dan, uh... Maar ik weet niet of er echt een verschil is. Ik heb wel het idee dat radio wat sneller gaat. Omdat je, nou ja, beeld is, neemt uiteindelijk toch veel tijd in beslag gek genoeg. Dat wist ik ook niet toen ik van de radio naar de tv overstapte. Maar voor mijn gevoel kan je bij radio wel veel meer behandelen en verloopt een interview ook sneller dan, dan bij tv. Ja, ja dat, ik, kan die, ik kan die vergelijking nooit maken... want ik heb dat bij tv niet ervaren. Nee. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat je bij tv iets, iets minder uitlopen hebt... Uh, in, in een gesprek met iemand. Uh, ja. dat, dat je opgejaagd wordt door je regisseur, die zegt door, Zeker. door, door... Ja, en ik ben daar heel goed in om dat net te lang te negeren. Ja, dat, kon ik op de dat kan ik op de radio ook. Want uh, de, althans, toen ik vroeger het Radio 1-journaal deed, het nieuws... want dan zat de regisseur wel achter, achter de broek uh, aan... Ja. maar dan dacht ik, ja, maar ik haal dat die tijd wel in... bij het volgende saaie ja, onderwerp is, over ja. de sociale economie. Ja, ja dat is waar. Ja. bij tv, bij, bij rondom tien, wacht nieuwsuur na ons. Ja. En dat is gewoon echt geen mogelijkheid om ook maar... als je twintig nee. seconden langer bent, dan krijgen we echt wel... Uh, op ons doel, ja. ja. Guilene, ja. wanneer heb je weer uh, de eerstkomende mogelijkheid... om mensen te onderbreken op ja. radio en op televisie? <laughs> Nou, ja, ik, ik, bij Casaluna, maar daar doe ik het bijna nooit, hè. Nee. Maar 10 september is weer de eerste <laughs> uitzending van Debat op 2 wordt. Oh, dus dan ga je op weer op de de heen, pien, zeg maar. helemaal los met... Uh, weet je, het is ook heel vervelend bij, bij mensen als je als je een vraag stelt... en je weet in feite het antwoord al, dat je, ja. dan ga je ook, daar word je ook onrustig van, hè? Dat is wel waar, want ja. dan denk je, kom nou, kom nou... en dan ja. heb je ook de neiging om te onderbreken. Maar dat ja. vind ik dus de momenten dat je als journalist dat even moet inslikken... en gewoon netjes moet wachten. Nou, meneer Gudde, zo werkt het. Dankjewel, Guylaine. Een ja. mooie zondag, hè. Fijne zondag. Ja. Ja, ja, Erik Gudde, zo werkt het. Uh, nee, Ik hoor een heleboel uh, bekende zaken, maar ja. zo bereiden wij het ook voor. Ja, want jullie, uh, kijk, je, je komt nu hier naartoe, hè, maar je weet precies wat je niet gaat zeggen. Nou ja, het is, het is helder dat je weet welke boodschappen je kwijt wilt. en. Ja. Uh, uh, ja, er zijn ook inderdaad dingen je zegt, van, ja, die, die... of ik hoop dat ze niet aan woorden komen... of je gaat inderdaad uh, met een omweg naar een ander onderwerp weer terug. Dat is ja, en, maar goed, dat, dat merk ik ja. natuurlijk. En dan uh, dat, zeg ik, kom op Erik, terug, zeg, terug, dat, terug dat, naar dat, waar dat, het over ging. Dat, dat zeg ik ook, dat is het spel. Maar ja. de lastigste ja. vragen bereik je ook wel een keertje voor. En uh, ja, je hebt er ook uh, handen, natuurlijk één, twee lastige vragen, die verwacht je niet. Nee, wat nou, zou nu in dit geval de lastigste vraag zijn? Nee, ik heb, Als je uh, op mijn stoel zou zitten en ik zou directeur van Feyenoord zijn... welke vraag zou je niet willen horen? Of niet willen beantwoorden? Nee, ik ik heb er nu onderweg niet veel bedacht uh, wat, nee. uh, wat ik lastig zal, uh, zal vinden. Weet je wat ik altijd denk? Uh, je had een prachtige baan bij de gemeente Rotterdam. Het ging over sport en recreatie. Daar was je directeur geloof ik ja. een aantal jaren ja. geleden. Ja. Ja. Waar begin je aan om, je, om je, in de, je kop in de strop te steken bij zo'n voetbalclub? Ja, die vraag heb ik al heel vaak gehad. Zeker op het moment als deze. Maar dat. nu, nu na deze week. Nee, maar uh, precies hetzelfde antwoord als, als de vorige keren. Uh, op het moment dat je daarvoor gevraagd wordt. Het Hunter. Uh, je denkt, nou ja, twintig man. En de laatste vier. En je wordt het. Maar ja. vanaf het eerste moment heb ik tegen mijn vrouw gezegd. Ik ga het doen. Ja, uh, ja dit is zo'n grote mooie club met zoveel problemen. En uh, de uitdaging, dat is gewoon het sleutelwoord... Uh, om um, definitief van die financiële problemen af te komen... en sportief weer de weg naar boven te vinden. Nou, dat is hetgene wat mij triggert hierin. Ja, maar nu zijn we een paar jaar verder. Wat zegt je vrouw nu? Ja, dat is, ja dit is, is wel een lastige vraag. Ja, Die zei gisteravond ook nog van... Uh, de, de, de, dit, dit, zijn, dit, zijn, dit zijn voor haar en voor de kinderen niet de leukste momenten. Wat, op, op. wat gebeurt er dan? Nou, kijk, ze hebben inmiddels wel geleerd dat ze niet te veel moeten lezen... en niet te veel moeten kijken en helemaal niet op die, op die internetsites en dergelijke. Maar toch raakt het ze. Ik bedoel, ze zien wat je voor inspanning doet, dat je er nooit bent. En uh, dat je uit allerlei hoeken en gaten uh, vooral uh, met een aantal leugens te maken krijgt. En dat is hetgene wat hen vooral pijn doet. Wat, wat, wat is een leugen in dit, dit verband? Nou, er worden bijvoorbeeld af en toe... Uh, we hebben een tijd geleden uh, een situatie gehad dat er uh, gesuggereerd werd... Dat er gesuggereerd Collega's werd. Uh, van langs de lijn serveren nu een broodje brokettes. In dus uh, uh, een sport, uh, sportprogramma, nee, dat is heel ongezond, <laughs> dankjewel. Oh, uh, echt waar? Slijt af voor de gezondheid? Ik sla het af, uh, oh, daar ga ik hem niet eten. Ik eens. wil er nog mosterd bij. Ja, nou, dat moet, moet je zeker doen. <laughs> Oké. Okay. Nee, een tijd geleden dat we een situatie geconfronteerd werden... Uh, dat er bonussen verstrekt zouden zijn aan, uh, aan Directieleden van Feijnen. Terwijl wij onze flexibele gedeelte van dingen de bene hebben ingeleverd. Nou, ja. dat wordt aan die integriteit. Dat, dat vind ik leugens. dat is bewust op de man spelen. En we hebben het ogenblik wat discussies... Ja. Met, uh, met, met collega's van jullie van RTV Rijnmond... Uh, waar we wat zakelijke uh, geschillen hebben... die nu tot persoonlijke geschillen lijken te zijn. En dan worden er dingen geroepen door journalisten... Ja, die, die zo makkelijk uh, we, het, aan te ja. geven zijn... als van dat het niet klopt, de leugen altijd, maar men blijft ze maar produceren. Ja. Nou, dat is, zaak, dat is iets wat... A, op Feyenoord, maar B, ook thuis mateloos irriteerd. Ja, dat kan me voor. Worden, je, worden, je, worden jullie ook bedreigd, letterlijk bedreigd? Fysiek? Ja. Nee, fysiek niet. Ik bedoel, onder Jacobs is natuurlijk mijn collega. Dat is de financieel directeur die ja. ook weggaat, hè? Ja, helaas wel. Dat, is, dat, dat vind ik echt een gemis, want uh, daarmee raken we gewoon een hoop ervaring kwijt. Uh, nee, het is, het is de, meer de mentale uh, bedreiging mm. in de vorm uh, e-mails, e uh, spandoeken en dergelijke. Ja. Het lijkt me een jungle waar je in leeft. Ja, dat is, uh, dat is een uitstekende benaming. Ja. Maar goed, dan moet je dus morgen weer gewoon, uh, ik kan niet zeggen, fluitend naar je werk gaan. Maar je moet wel naar je werk. Nee, en uh, Martin Vergele en ik weten, we, we hebben samen de eerste afspraak morgen om, uh, om half negen. En uh, er is een hoop werk te doen. Ja, want wat ga je nou morgenochtend doen als je op kantoor komt? Nou, we hebben vorige week uh, een aantal dingen moeten doen natuurlijk. Uh, we hebben die persconferentie. Uh, er waren natuurlijk duizenden vragen. Dus die moet je goed voorbereiden. zodat iedereen goed geïnformeerd aan de orde komt. Ja. Uh, aan de, aan de slag kan ermee. Uh, we hadden nog een wedstrijd. Uh, de emoties van de stafleden. Uh, bepaald niet te onderschatten. Hmm. Uh, dus daar hebben we de hele woensdag voor gebruikt. We hebben donderdag gekeken, met, uh, intensieve gesprekken gehad met de staf. Waar staan we nu met elkaar? Ik ben vrijdag teruggegaan naar de club... omdat ik ook alle afdelingen wel langs wilde gaan. Ja, want Zo. daar ben je al drie dagen niet wat speelte. Wat leeft bij jullie? Het hebben jullie ervan gemerkt. Hebben jullie er last van. En uh, Martin en ik hebben afgesproken dat we ook de da deze dagen gebruiken... om te kijken van uh, hoe nu verder. En daar gaan we morgen in de gezwinde spoed mee verder. Ja. Want je zei net, ik raad de familie aan om maar niet de commentaren te lezen, de kranten open te slaan of uh, sportjournaals uh, te kijken. Maar wat doet de algemeen directeur? Want die, die krijgt wel die commentaren nu natuurlijk uh, uh, te horen of te zien. Ik heb uh, toen ik net begonnen, was een prachtig gesprek gehad met uh, Tom Boot, heel boeiend. En de, dat was de oud-basketbalcoach. Oud-basketbalcoach. En die zei mij ook van, nou uh, joh, Erik, dat is zo simpel. Uh, ik lees niks. Ik kijk ook niet naar. Dat was als, als uh, basketbalcoach. Ja. Wat hij nu doet, weet ik niet. Ik kijk ook niet naar die programma's. Dat is allemaal negatieve energie. En die heb je voor wat anders nodig. Dus ik lees heel weinig. Maar mijn mediameester lezen natuurlijk alles. En, ja. die halen me, en de samenwerking is dusdanig goed. Uh, die weten haal natuurlijk uh, de quintessens eruit. Dat ze zeggen van Erik, die moet je wel weten. Want als je ja. dadelijk in dat interview zit of in dingen... dan moet je wel weten dat dat en dat over Zeker. de club of jou gezegd is. Ja, want bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad schrijft gisteren... Erik Gudde, dat is een uh, integere, hardwerkende man... maar geen geboren leider. Ja. Ja, dat hoor je dan. Ja, dat heb ik, dat heb ik wel gelezen, want ja. ik, Sjoerd, moest zo een... Nou, was een heldere analyse. Ja, Sjoerd is ik vind Sjoerd een voortreffelijke columnist. En uh, uitstekende journalist ook. Uh, ja, dat mag hij vinden. Uh, ik denk dat het leiderschap uh, waar ik voor gehaald ben... zorgt dat Feyenoord uh, financieel, uh, economisch, uh, sportief, organisatorisch op de rol komt. Dat, was, dat betekent ook heel veel in de interne organisatie. Uh, zorg voor de eenwording in het nieuwe stadion, uh, ter dragen, dat daar een leiderschap is... Uh, wat passend is in de club. Uh, alleen, er zijn een aantal buitenstaanders die daar anders over denken. Ja, die praten over type boegbeelden enzovoort. Maar uh, goed, men heeft mij voor mij vooral voor gekozen voor dat uh, de eerste aspect. Ja, um... Aan de, aan de andere kant, zo'n uh, analyse uh, zegt ook... hoe kan het dat de directie van een club... die signalen niet uh, heeft uh, gehoord, opgevangen? Uh, hoe, hoe kun je zo overvallen zijn door wat er afgelopen week gebeurd nou, is? Terechte vragen. De, dat is, de woensdag en de donderdag hebben we dat met de stafleden... zo uitvoerig besproken. Van de materiaalmond tot aan de, uh, degene die je masseert. Je moet toch iets gemerkt hebben. Ja. Het enige wat Martin en ik met de, de vijf spelers... met wie we aan contractverlenging gesproken hebben... is dat we hoorden van... Er waren wat vragen over trainingsintensiteit, over trainingsvariëteit. Er waren opmerkingen als, ik ontwikkel me niet meer. En er waren opmerkingen in de zin van, niet nog zo'n seizoen. Nou, daar hebben we op ingespeeld door met name de trainingsmethodiek... meer de methodiek Remo daarin te veranderen. Uh, en dat hebben we in een hele professionele evaluatie met de hele staf gedaan. Dus we hebben wel degelijk op die signalen ingespeeld. Maar wat daaronder dan nog geborreld heeft... Uh, ja, dat, dat is absoluut niet aan de orde gekomen. Nee. En ik denk ook, als ik zo uh, Ron Vlaar hoor dat de, de teamsettings van do, maandag en dinsdag... Ja, die hebben er toch een soort rollercoaster-effect eh, zorg gedragen. Ja, want hoe gaat het nu verder? Ben is weg. Dus, uh... Nou, Martien Vergele heeft gisteren keurig gesproken... denk ik, na het laatste uh, ontbijt... dat uh, ja, was het ontbijt van lunch voordat we naar Barenden gingen... voor de laatste wedstrijd van uh, mijn heren. Dat is een buitengewoon vervelende week geweest... Uh, waar we niet rotsgeproeven zijn oh. met z'n allen. Uh, maar we moeten wel verder. Er gaat nu een streep onder. De vanmiddag verwacht ik een hele geconcentreerde wedstrijd erin. En wij gaan uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe trainer zoeken. En we zullen Feyenoord uh, dit jaar <nacht> nadrukkelijk veel beter moeten presteren dan, uh, dan vorig jaar. Want voor die supporters is het natuurlijk ook een crime. Dat is duidelijk. Ja, want Mogen die spelers die nu in opstand zijn ook wel een trainersprofiel schetsen? Nee. Dat wie, doen wij. Ze, wie ze wensen en nee, wat ze wensen? Nee, absoluut niet. Dat nee? doen wij. Maar ja, dan loop je weer het risico dat ze dadelijk gaan nou, stemmen en zeggen, die willen we niet. Wij hebben we hebben natuurlijk zat gesprekken met, met, met de complete staf gevoerd. Uh, Martin van Geel zit inmiddels ook al een paar maanden bij de club. Uh, ik denk dat wij heel wel weten uh, welk profiel, uh, welke aspecten van het profiel belangrijk zijn. Aan de andere kant, we hebben we ook te maken met de financiële uh, problematiek dat zit in zijn laatste jaar van categorie 1. Uh, dat betekent onder curatelen van de KNVB. Onder curatelen, daar moeten we uitkomen. Uh, dus dat betekent, uh, je hebt een financiële last. Ook al heeft Mario een gebaar gemaakt. Dus uh, je moet naar de financiën kijken. En het is ook wel een waardeloos tijdstip half juli. Want ja, de meeste trainers zijn natuurlijk gewoon onder het dak. Ja, nou ja, Ronald Koeman uh, is nog vrij. Uh, ja, die, deze vraag heb ik natuurlijk allemaal voorbereid. Van ja. opname ga ik die in en dat antwoord nee. dat wist ook al natuurlijk. Maar, maar is, nou ja goed, uh, laten we dan het profiel. Wie, niet wie zoeken jullie, maar wat zoeken jullie? Nee, we hebben afgesproken, uh, Mart en ik, heel duidelijk naar buiten. Uh, A, daar praten we uh, in de, deze week helemaal niet over. En als we erover gaan praten, dan heeft hij dat onderdeel voor zijn rekening. Dat geeft ja. ook wel de nodige duidelijkheid naar buiten toe. Ja, want hij is de technisch directeur. Hij is de eerste verantwoordelijke voor dat soort zaken. Ja. Dat ja. klopt. Dat we dat vervolgens eh, op, op de burelen samen doen, dat is duidelijk. Ja. Maar ik heb ook wel sommige financiële dingen die ik ook zo met hem bespreek. Alleen dan kom ik weer naar buiten. ja, Maar je hebt, eh, Erik, natuurlijk toch eh, heel veel goede raad van buiten. Minder goed bedoeld, wel goed bedoeld. Eh, maar daar, daar, daar, daar kijken jullie niet echt naar. Wat je, wat je zo aan, ik ik noem nou Ronald Koeman, dat noem je gewoon omdat je weet die is nog vrij en die wil best uh, nog een club hebben. Je krijgt beenhakken over je heen waar je, waar je waar je boos over wordt omdat dat je zegt en die zegt ook weer dingen die onterecht zijn. Maar je krijgt dus heel veel adviezen. Ja, nee, maar goed. Een goeie raad, slechte nee, raad. Nee, maar ik denk dat je, als, als, ik vind als algemeen directeur, technisch directeur... Uh, dan moet je maar één ding doen. Dan moet je niet met uh, e emoties en allerlei teksten rondgaan. Want uh, da daar kan je nooit kanaliseren. Je moet je focussen op wat je moet doen. En ik denk dat Martin 16 jaar ervaring in dit vak... uitstekend trekrecord. En, uh, en de andere treks uh, heel wel in staat zijn om dat in alle rust zelf te bepalen. Want hij is net binnen hè, bij, bij Feyenoord. Het is maar net begonnen, Martin van Geel... We hebben in februari, mm. maart is het natuurlijk rondgekomen. Heeft hij uh, overdag heel hard voor Roda gewerkt. Ja. Maar wij hebben in de, in de Schaarse Vrijuren ontzettend veel contact achter de college gehad. Uh, in mei hebben we, uh, ik denk 31 dagen, achter elkaar doorgedraaid met ja. elkaar. En uh, die is inmiddels wel... Hij is wel uh, ingewerkt. Die is wel okay. ingewerkt hoor. Nee, Wees dat... daar niet bang voor. Nee, dat begrijp ik. Um, maar... Um... De vraag is, kan hij, kan hij uiteindelijk, als hij over een paar maanden terugkijkt... op deze hele roerige week en de afloop daarvan, denken van... oké, okay, het is misschien ook wel goed dat ik als nieuwe technische directeur... met een nieuwe trainer die bij mij past, kan beginnen... in plaats van dat ik door had gemoeten met nou, Mario Been, die er al was. In alle openheid heeft hij ook de uitspraken gedaan van... Uh, ik ken Mario als persoon nog maar vaag, maar uh, ik heb er alle vertrouwen in dat wij daar samen in ieder geval dat, dat derde jaar gaan afmaken. Dus zijn intentie is van begin af aan geweest. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik ga observeren, analyseren en ik ga met Mario aan de slag. En uh, dit heeft hij nooit gewild. want uh, en Ik ga nog een andere reden aangeven waarom hij dat nooit heeft gewild. Hij kwam natuurlijk al met die reputatie binnen. Want iedereen herinnerde het ja, ja. nou, En Dan ga je daar automa automatisch niet naar op zoek. En hij wilde ook nadrukkelijk met Mario in deze staf aan de slag. Daar is alles ook op ingericht. Erik Gudde is de algemeen directeur van Feyenoord. We praten zo verder over Feyenoord en hoe dat nou moet in het aankomende seizoen. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. De vliegende kip, Zul van der Wart, Jules is bij oud-profrenner Peter Winnen. Ik ben nog steeds in Veenrij bij Peter Winnen. We bladeren nog steeds door, door boeken. en Met name het fotoboek van van Corvors. Over um, vijf dagen is de op Je Je hebt hem twee keer gewonnen. Vanavond is een documentaire met jou. Uh, wat kunnen we vanavond zien? Want jij hebt hem al gezien. Ja, het is, uh, ik vind het zelf een hele mooie uh, film geworden. Uh, ja, het, al het ruwe ru -ru materiaal, dat, uh, ja, dat kende ik wel. Ik wist wat er opgenomen was. Maar nu ik het in de montage gezien heb... Uh, het is een ontzettend afgewogen uh, film. Er zit een kadans in... Uh, die eigenlijk erg veel lijkt op de cadans van, van, van een wielrenner die, uh, die berg op uh, gaat. Ja, ja, het, is een, het is een heel mooi uh, ritme zit erin. Ja. Vind ik, er, ik vind het erg leuk. En uh, ja, er wordt door een aantal oud-coureurs teruggekeken op die bewuste dag. Uh, Welke dag is het? Uh, dat was 14 juli 1981. En dat was uh, de dag dat dat ik in mijn eerste tour uh, de tappen de West won. En dat het was op een bepaalde manier. En wel een ontschoning hoor. Het was mijn eerste tour, dus ik wist er helemaal niks van. Wist je dat je goed berg op kon rijden? Uh, ja, dat was me wel bekend. Uh, ik had dat voorjaar uh, wel, wel al een paar goede uitslagen gereden. En dan vooral in de, uh, in de Kools. En dat was ook de reden waarom ik mee mocht uh, van mijn ploegleider grote groot in die tijd. Uh, maar ik had, wel een, ik had wel een leuke positie in die ploeg. Ik had geen opdracht, uh, ik mocht mee. Ik hoef alleen maar rond te kijken wat, wat het inhield. Uh, ik moest het vak leren, dat was eigenlijk de opdracht en verder niks. Hmm. Kijk je dan ook een beetje naar Rob Ruig momenteel? En dat is ook de beste Nederlandse renner op dit moment die bergop uh, goed gaat. Maar ja, lang niet zo goed als jij in die tijd. Nou, Rob Ruig is erg jong. Uh, jawel, ik denk dat ik... Ik was in mijn eerste Tour nog jonger, volgens mij. Maar goed, dat doet er even niet toe. Maar uh, ik vind het uh, hoe hij zich ontwikkelt... Uh, en stabiel blijft rijden, dat is eigenlijk... Een, uh, dat, dat is bijzonder mooi om te zien... Ik denk dat uh, als je op die leeftijd uh, niet in een spiraal terechtkomt... na nu toch al twee weken uh, wedstrijd, dat is, dat is een bijzonder goed teken. Dat is, dan, dan heeft die jongen uh, echt potentie. En dan helemaal als je bekijkt dat hij eigenlijk al een uh, vrij zwaar programma achter de rug heeft. Ik zie wielerboeken staan, uh, wielerjaarboeken, uh, wat, wat, wat verhalen met, met sporters. Uh, wat lees je nou het liefst? los van de fotoboeken waar je in kijkt? Um, het gekke is, als ik zelf veel schrijf, dan lees ik bijna niet. Dan uh, ja, heb ik er dan geen tijd voor. Ja, ik... je niet gedwarsboomd worden met andere ideeën? Je wil je eigen idee op papier zitten. Ja, of het dat precies is, weet ik niet. Maar dan, dan zit je zelf ook weer in een soort uh, flow... en dan uh, kun je eigenlijk toch niet concentreren op wat, wat in andere boeken staat. <laughs> Tenminste, mij lukt het niet... Uh... Ik vind het niet zo goed. Ben je nu bezig met een boek? Ja, ik ben wel in een boek, dus, bezig in een boek. Het is dus, dus nog helemaal in, in, in, de, in de eerste fase. De, de, de dus grote... Heb je al wel een titel? Nee, heb ik ook nog niet. Ja, nee. Nee. Waar gaat het over? Het, uh... nou, het... Het speelt zich wel af in de sport. Het wordt fictie trouwens. Um... En het gaat... Uh min of meer over, over de medische wonderen in de, in, de, in de topwielrennen. We zijn benieuwd, wanneer komt dat uit? Oh, dat kan nog wel een jaar duren. Ja. Je moet, uh, ja, Fictie schrijven is, is een ingewikkeld proces. En je moet er ook met een, met een bepaalde kalmte aan, aan werken. En je moet, uh, het moet geen haastklus zijn... Uh, het moet langzaam in elkaar vallen allemaal. Of langzaam in elkaar gaan passen. We gaan het uh, lezen over een jaar. Dank je wel. Oké, okay. graag gedaan hoor. Zil van der Wart op bezoek bij uh, Peter Winnen. Maarten Ducro, goedemiddag Maarten. Maarten, um, mag ik heel even met je kijken naar de dag van gisteren... ...plateau de Bijen, want de, de ja. renners waren nog één dagje gisteren in de, in de Pyreneeën. Met, ik, ik luisterde, dat moet ik even zeggen, naar jouw Belgische collega uh, Michel Wuits... ...met uh, José de Kouwer aan zijn zijde. En die waren euforisch, want hun landgenoot Jelle van Endert uh, was de verrassing. Was dat ook voor jou een grote verrassing? Ja, dat is wel een verrassing. Uh, alleen al het feit dat hij Sanchez kon volgen op Luzanidén twee dagen eerder... Hmm. Uh, was bijzonder en dat hij dan gisteren zo uitpakte, uh, met achter zich al die favorieten die elkaar uh, bij de keel hadden, in plaats van uh, dat ze er voluit van gingen. Uh, hoewel ze misschien ook niet beter konden, maar in elk geval, uh, dat was toch niet goed voor de achtervolging, daar heeft hij uh, optimaal van geprofiteerd en dat was uh, die samenloop was een verrassing, ja. Ja, en, en, en leuk natuurlijk uh, voor onze, onze zuidenburen. Ja, enorm. Ja, natuurlijk. Ja, wat, wat iedereen focust natuurlijk op die geboeders en uh, komt dat door. En uh, nou ja, wat er nog meer bij zat aan toppers, niet te vergeten. En uiteindelijk gaat Jelle uh, van Endert met de overwinning een Zo'n mooie etappe. Ja, uh, we hebben de deze toer hebben we natuurlijk al uh, enorm veel dramatiek gehad en meteen daarna ook heldendaden. Dus ik heb al eens gezegd hoe groter de dramatiek, hoe groter de heldendaden uh, en beter de verhalen. En uh, ja, we hebben huurzels gehad de dag daarvoor. Uh, ja. Sanchez die Basken uh, op de Zaliden uh, feest geeft, nou, dat soort dingen. En dan nu Jelle, uh, van hem, ja, dat was ongekend. Het is wat... trouwens wel opmerkelijk dat je naar de Belg zit te luisteren. Dat is, hoor. Dat is, nou uh, ja, ik, ik, ik, nou, de, de hele dag uh, wordt zo'n etappe uitgezonderd. Dus, uitgezonden, ja. dus dan denk ik, ga heel even kijken. Nou, ik luister altijd met heel veel plezier, moet ik zeggen, naar Michel Wuits, uh, uh, jouw collega. Nou ja, nou, nu kijk ik natuurlijk... <laughs> Deen van voren, ja. <laughs> Oké, okay, nou, ik nee. kan me dat voorstellen. Nee, het is, ja. Het is, ja, die mannen zitten er ook al honderd jaar, dus die weet zoveel. Uh, Maarten, denk jij, want dat bedacht ik mij gisteren al kijkend... Uh, en weer luisterend naar jou, zou Fauclair het geel tot Parijs kunnen houden... nu die zo de Pyreneeën doorkomt? Nou, als die favorieten uh, hem zo lang uh, uh, niet blijven aanvallen... Dus dat ze meer met elkaar bezig zijn dan met degene die op een moment uh, aangevallen moet worden... dan heeft hij zeker een kans, ja. Ja, wat, wat ontzettend leuk uh, dat dat uh, zou kunnen uh, gebeuren. Uh, ik hoorde uh, van jouw uh, collega, radiocollega Gio Lippens en Dam ook weer uh, start vandaag, ondanks een gehavend gezicht. Ja, ja hij, uh, hij start wel, maar uh, hij had een bang hm. Hij was... Uh, kijk, wie zijn... Er is een, een spreekwoord over zelfs, over wie zijn uh, neus schent, schent zijn aangezicht. Ja. Uh, dat, dat is niet zomaar een spreekwoord, dat is echt waar. Hij is gewoon plat op zijn pak gevallen. Ja, dat is heel rotter. Het is één, rottig om te zien, mm. uh, maar vooral om mee te maken. En dat is, ik, dan gaan we gaan het afwachten. Hij heeft pech met het weer, het, regen. ja. het regent. Het regende bij de start. Dus dan krijg je ook nog een keer uh, al die viezigheid in je gezicht. Uh, ja, en het, het, het hoort een beetje bij hem om dat vol te houden. Maar ja. in die positie hebben we hem natuurlijk al vaak gezien. Zo is het. Nou, ik wens weer een mooie, mooie dag naar Montpellier. Hè. Gaat het en morgen de rustdag? Ja, er is al een ontsnapping met uh, vijf man. Oh. Uh, en die gaan uh, wel weer een vrij traditioneel menu serveren, vermoed ja. ik. Ja. Uh, met een sprintje op het eind. We gaan het zien. Goed. Een mooie middag. En ik ga naar je luisteren en kijken. Oké. Daar ben aan. Uh, over. Heel goed. dankjewel, Dag Maarten. Twee weken zitten erop. Uh, Koos Moerenhout. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst als wielrenner in de Tour, nu als PR-manager voor de Raboploeg. Uh, heb je het gevoel nu het einde is in zicht? Nou ja, de na nou, de restdag dan gaat het wel opschieten natuurlijk. De restdag is nog is, is morgen. Ja. En dan uh, ja, al wat rest is eigenlijk uh, nog de Alpen en, en uh, de tijdrit uh, waar het verschil gemaakt kan worden. En dan is het uh, ja naar Parijs en dan zitten er we erop. hè. Ja. En wat moet je op een dag als vandaag doen als PR-man van de Rabo? Nou ja, het is uh, bij de start is het altijd druk. Zeker uh, na de dag van gisteren natuurlijk, uh, waar, waar uh, Laurent Dam zo hard is gevallen. Dus dat betekent ook extra media aandacht. En uh, mensen die willen weten hoe het, uh, hoe de vlag er bij hem voor staat. En uh, ja, dan is het heel erg druk bij de bus. En uh, ja, helaas is dat in dit geval dan uh, en negatief nieuws in die zin dat er iemand gevallen is. Uh, het zou natuurlijk mooier zijn als je positieve dingen kunnen melden. Ja. En, uh, nou goed, het positieve aan het verhaal is in ieder geval wel dat hij uh, dat dat is vertrokken weer vandaag. Nou, dat is mooi om, uh, om te horen. Ik dank je wel, Koos. En ik wens je een mooie, mooie dag daar uh, vandaag op weg naar Montpellier. Prima, dank je wel. Dank je wel, Koos Moerenhout. Hij heeft ons veel plezier uh, bezorgd ook als, uh, als wielrenner. gaan we naar uh, onze sporthistoricus uh, Jurrit uh, van der Vooren. Juren... Jorrit, uh, Pieter van der Hogeband is boos. Uh, wat is er aan de hand? Onze, onze nationale zwemtrots. Ja, de Braziliaanse zwembond weigert namelijk... de Olympisch kampioen César Silo te schorsen... nadat deze positief is bevonden. En van der Hogeband noemt dat een ramp. Want volgens hem kende het zwemmen geen dopingperikelen. Als ik dat lees, dan ga ik meteen natuurlijk lopen spitten. Ja. En eerlijk gezegd schoot ik ook wel in de lach. Want het eerste dopingschandaal dat ooit in Nederland geweest is was in de zwemsport. Nu moet ik wel zeggen, ik ga heel ver terug, hoor. dus van de hoge band heeft wel een beetje gelijk. Ik ga echt heel ver terug naar 1960, dus meer dan een halve eeuw geleden. De affaire begon bij Cita Postumus. Zij deed mee in 1960 aan de Olympische Spelen in Rome met de dames estafetteploeg. Ze liep daar een hersenschudding op tijdens de training, maar dook toch in het zwembad. Misschien had ze dat beter niet kunnen doen. Om kwart voor negen vanochtend ging in de tweede serie van de 4x100 meter estafettevrije slag dames... Onze tweede zwemster, Tita Postumus, al van start terwijl Joppie Troost nog 20 centimeter van de kant verwijderd was. Wegens verkeerd wisselen werd de Nederlandse dames Esther Ploeg vrije slag... terecht gedisqualificeerd. Ja, zo was Postumus klaar met de Olympische Spelen... en met haar de dames Esther Ploeg. Niet veel later stopte de zwemster helemaal met haar sport... en gaf toen een afscheidsinterview. En daar beginnen we, want het sloeg in als een bom... omdat ze schokkend nieuws had over doping. In aanloop naar die Olympische Spelen had Postumus, zo zei ze... een gesprek opgevangen van een zwemmer en een coach. Tien jaar geleden herhaalde ze bij andere tijden nog even... waar dat over ging. Er was een trainer die zei tegen een pupil nog een prik in je kont, je bil, je wordt kampioen. Spuit in de bil, Jurut. klinkt als doping, lijkt me duidelijk. Ja, dat vond postumus ook. En tijdens de Olympische Spelen had ze een soort geheime agenda. Ze ging op zoek naar bewijs. Zonder dat iemand uit haar ploeg er ook maar iets van af wist, deed ze iets heel opmerkelijks. In Rome heb ik een recept gepakt uit de tas van Marianne Neemskerk. Dat was een recept van dokter Roling, de clubarts van Ajax. En met datzelfde recept ben ik naar mijn huisarts gegaan. En die zei van: het is absoluut doping, je krijgt er niet van. Ja, Rolink, bekende naam van Ajax. Het was in ieder geval de eerste keer dat Nederland met doping te maken kreeg. En die tijd nog zo nieuw dat ze niet eens wisten hoe ze het moesten uitspreken, het Iets als doping maakten ze ervan. Maar niet de zwembad kwamen de problemen, maar postume zelf. Ook nadat een actualiteitenprogramma op tv had bevestigd dat het echt doping was. Ze werd overspoeld met hoon en spot. Zo heftig dat ze er 15 jaar lang onder geleden heeft. Ja, ziet dan ook net de naam van Marianne Heemskerk. Maar als ik mij niet vergis had ook Erika Terps aan die broeg. Ja, zij hey, zat er ook bij. Zij heeft in die tijd een kaart gestuurd om Postumus te steunen. En ook zij kwam bij andere tijden er nog even op terug. Ik vind als je zoiets zou meemaken. en ik ben hartstikke tegen doping. dan moet je zoiets inderdaad ook naar buiten toe kunnen brengen. Nou, na lang onderzoek kwam er iets heel vaags op tafel. Een rapport, iets met niet onbewezen en niet bewezen. Er gebeurt dus helemaal niks. Het lijkt Brazilië wel. <laughs> ja, dankjewel, heer Rut, voor dit uh, zwemdopingverhaal. Uh, Erik Gudde, de algemeen directeur van Feyenoord. Na die roerige week waarin Mario Been uh, vertrok uh, bij de club. Op eigen uh, uh, gevoel en emotie uh, zit hij nu in uh, Spanje bij te komen. Blijft de algemeen directeur in functie? Ja, waarschijnlijk doe je we weer op de geruchten die nu Radio Rijnmond daar weer over gespreid over ook, ook, heeft. Je kan me ook voorstellen, je zegt, hier heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik heb, ik heb eerder in het programma al gezegd, die uitdaging staat er nog steeds. Die taak is absoluut niet af. Dus uit mezelf ben ik dat absoluut niet van plan. Naar mijn idee, raad van commissarissen, vrienden van Feyenoord, wat natuurlijk belangrijke pionnen zijn binnen Feyenoord denken daar hetzelfde over. Pim Blokland gisteravond nog gesproken, die zegt ook over... Dat is een het... geldschieter, hè? Dat is een van de geldschieters, maar het is de centrale man... die ook naar buiten treedt. Die zei gisteren ook van, uh, over die aantijgingen van Rijmond. ik word langzamerhand een beetje doodziek daarvan. Ik zit er ook over te denken om daar van de week nog eens... een ferm statement over naar buiten te brengen. Uh, dat dat vertrouwen gewoon nadrukkelijk aanwezig is... en dat wij zo door willen gaan. Ja, dus dat, dat klinkt als van... ik, ik zet door, ik blijf, uh, blijf gewoon zitten. Ik zet door. Ja, je hebt niet het gevoel zoals Been dat je zegt: van, Nou ja, dit is, uh, dit is ook trek aan een dood paard. Waar ben ik ooit? Ik had ooit een veilige baan als, als topambtenaar. Nee, nee, maar ik vind het ook helemaal niet trek aan een dood paard. Als we zien dat je in de schuldenlast van 43 miljoen, dat we nu ergens uh, dat we dat gehalveerd hebben, uh, dat we wat dat betreft daar alle credits in krijgen, dan is het ju ja. juist nu zaak dat door te zetten en het sportief hersteld op te pakken. Ja, gaat dat lukken? Want ja, jullie kunnen niet veel op die transfermarkt vanwege juist nee, die financiële positie? Dat klopt. We hebben, maar we hebben een goede ploeg. Waarin één, twee plekken met wat ervaring. Uh, of een specifieke uh, kwaliteit in de spits. Uh, ons zou kunnen helpen. Daar is nog salarisbudget voor. Uh, wellicht uh, een heel gering transferbedrag. Maar het, dat zal allemaal minimaal zijn. Uh, maar deze boer is echt niet zo waardig. En wanneer is er een nieuwe trainer? Daar laten we ons niet in opjagen. Nee? Het nee. Zorgvogelijk... nou ja, het seizoen begint over Ja, dat is waar. Drie weken. Dat is waar. Maar de afgelopen dagen hebben we Giovanni van Bronckhorst, Leon Flemmings uh, vooral uh, Patrick Lodewijk die zaken eigenlijk ja. professioneel Nou, oh, daar pad. heb je wel wat in huis natuurlijk aan uh, aan kennis en kunde. Ook dat zijn weer twee oudspelers die, ja. uh, die uh, al onze diensten staan. Ja, ja want onze stelling was Feyenoord moet net als Ajax oudspelers in de directie opnemen. Maar die heeft Ajax helemaal niet in de directie. Nee, de, dat zei ik gelijk al. Die stelling ja. klopt niet. Nee. Uh, ze hebben ze wel in de, de Raad van Commissaris. Maar ze hebben wij dat. ook met Ge Ge geen brugjes. We ja. hebben Gerard Kerken, en we hebben talloze jeugdtrainers met een feyenoord verleden. Ja, Goh, Gerard Kerken. Dat was een jeugdheld. Dat was een rechtsbek geloof ik. De jaren zestig. En nog steeds oh. zeer vitaal bij de club. Koel Moedijn, Piet Kruiver, Doos bij de Dees. Ja, jij bent ook. Jij bent ietsje, ietsje jonger. Ja, 56. Ja. Kijk al. Ik uh, vond fijn dat je hier was. Moedig. Graag gedaan. Erik Gudde, algemeen directeur van Feyenoord. De persttribune van Max sluit. De Radio Tour de France gaat zo dadelijk beginnen. Ik wens u nog een mooie sportmiddag. Dan kom je tot.